3 uur. Het NOS Journaal. Onno -e de Wit. De stresstests van de kerncentrales in de Europese Unie beginnen volgende week. Eurocommissaris van Energie Uttinger heeft dat bekendgemaakt. Aanleiding voor de stresstest zijn de problemen met de Fukushima centrale in Japan. In april volgend jaar moeten alle 143 kerncentrales zijn doorgelicht. Onderzocht wordt of ze bestand zijn tegen natuurrampen, explosies en neerstortende vliegtuigen. De EU gaat niet onderzoeken hoe kerncentrales zijn beveiligd tegen terroristische aanslagen. Veel landen willen hun veiligheidsmaatregelen niet prijsgeven aan de inspecteurs. Een Afghaans-Nederlandse vrouw is in Utrecht veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op een landgenote. De 23-jarige slachtoffer kwam in december 2009 in zijn om het leven... nadat ze was overgoten met benzine en in brand gestoken. De rechtbank over de hoogte van de straf... De rechtbank heeft uh, gekeken naar wat er uh, doorgaans voor een enkelvoudige moord wordt opgelegd. En dat is tussen de 12 en de 18 jaar. En in dit geval heeft de rechtbank gezegd... Um, 18 jaar uh, is, is passend, omdat het hier gaat om een moord die op een gruwelijke en vredewijze is gepleegd. De rechtbank tast nog in het duister over het motief. De Afghaanse vrouw zegt dat ze zich niets kan herinneren. En volgens de rechtbank hadden de twee geen aanwijsbaar conflict. De straf van 18 jaar cel is vijf jaar lager dan de eis van het OM. Staatssecretaris Teven is niet van plan blijvend extra geld uit te trekken voor de bureaus jeugdzorg. Wel reserveert hij 5 miljoen euro om acute problemen op te lossen. Het gaat erbij om kinderen die volgens de kinderrechter onder toezicht van een voogd moeten komen. Kort geleden waarschuwde de Belangenorganisatie van de bureaus jeugdzorg dat de wachtlijsten weer oplopen en dat er extra geld moet komen. Ook provincies trokken aan de bel.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 AMWB ah, verkeersinformatie. Op de A4 naar Den Haag staat bij Zoeterwoude 2 kilometer. En op de A15 naar Rotterdam. Bij Albelastadam nog 5 kilometer door een ongeluk. De weg is een tijdje dicht geweest, maar is zojuist weer vrijgegeven. Inmiddels is het wel vastgelopen op de N3 door omrijders vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Daar staat voor de aansluiting met de A16 3 kilometer. Meestal betaal ik binnen 3 dagen, soms 2. Ik kan er ook niks aan doen.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. met dit half uur een reportage. En straks gaat Jozef Asgari in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jozef, goeiemiddag. Jozef Asgari, goeiemiddag. Ik ga een appeltje schillen met voor Sch <tomst> de Haji. Ja. Hij heeft een recent stuk geschreven dat mijn aandacht heeft gepakt vanwege zijn harde kreet over wat wij zouden moeten doen als Marokkaanse Nederlanders om die hele protestbeweging, de 20 februari-beweging, te ondersteunen. Nu is het zo rommelt daar. En toevallig zat ik begin deze maand twee weken in Marokko en heb daar ook een beeld van gevormd. En ik ben het eigenlijk niet eens met zijn opvatting. Dus ik wil daar straks met hem van gedachten wisselen... en kijken wat hij daar nou precies mee bedoelt... wat wij zouden moeten doen als Marokkaanse Nederlanders. Als het gaat om de demonstraties in Marokko. Yes. Goed, straks meer, Youssef. Dank je wel. Nu eerst tennis. En daarvoor gaan we naar Roland Garros met Marcella Mesker. Marcella, hoe staat het met Gaël Mofi en Guillaume Roufin? Ja, nou, dat gaat toch nog wat langer duren dan uh, gedacht. Want uh, Gaël Monfils, nummer 9 van de wereld. Toch een van de, ja, in ieder geval van de Franse favoriet. Een um, beetje... Een gekke speler, hij kan soms zijn concentratie verliezen. Nou, dat deed hij dus even heel snel in de tweede set. Want de eerste set won hij makkelijk 6-3. Uh, tweede set verliest hij dus van die Ruffin met 6-1. En nu staat hij weer 3-0 voor. Dus het is een beetje een wisselend beeld. Uh, het is wel leuk tennis, want die Ruffin is een uh, jongen die hier zijn debuut maakt. Die speelt voor het eerst en die doet dat toch heel aardig op het centercourt. Monfils is gelouterd, die heeft hier al eens de halve finale gehaald. Die zal dit ook wel gaan winnen. Maar... Uh, voorlopig uh, moet hij nog even door, want uh, je weet, het gaat hier om drie gewonnen sets bij de man. Het is dus een best-of-five. Hij moet dus deze set winnen en dan minimaal nog die vierde set om door te komen. Hier nou op het centekort speelt Djokovic nog tegen de Roemeen Hanescu. En wij wachten natuurlijk op de Nederlander Thomas Schorel, want die komt uit tegen de Zwitser Stanislaus Favrinka. Maar dat duurt ook nog even, want hij speelt op baan drie en daar moet nog een mannenwedstrijd, een best-of-five dus, beginnen. Dus ik denk niet dat hij voor uh, een uur of de baan op zal gaan. Nou, dat was het voorlopig. Misschien nog even David Ferrer, een van de favorieten, de Spanjaard. Hij won eenvoudig van de Fransman Beneteau en staat dus in de derde ronde. Ik hey, dank je wel vanuit Parijs. Marcella Mesker. Eind september werd er in één nacht brandgesticht in drie Molukse kerken. De kerken in Hogeveen en Nijverdal liggen hierdoor grotendeels in puin. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Vorige week bleek dat de politie geen spoor heeft gevonden van de daders... Er zijn plannen voor herbouw van deze kerken, maar of dat ervan komt? Er is geen geld, omdat de ruim 50 miljoen belastingguldes... die de Molukkers ooit hebben gekregen om hun kerken te onderhouden... verdampt zijn door dubieuze beleggingen. Een reportage van Steven Emmens en Peter Siepen. De vlammen slaan uit de Maranatha-kerk in het Drentse Hoogveen om drie uur vannacht. Plafond, schade in het gebouw, ruiten zijn eruit gesprongen... dus uh, ja, grote schade. Twee uur later gebeurt hetzelfde bij de stichting Bunga Tanjung... in het Twentse Nijverdal... De politie houdt ernstig rekening met Brandstichting. We nemen aan dat hij aangestoken is, omdat in Assen het ook gebeurd is, en in Nijverdal ook. Maar we hebben hier daar geen bewijzen nog van gevonden. Dat was uh, september vorig jaar. Jan Munster, kerkbeheerder van de afgebrande kerk in Hogeveen. We zijn nu een uh, half jaar verder, maar uh, de politie te hangen er nog Ja, we hebben nog geen tijd om het uh, weg te halen. We gaan even proberen door het puin van deze kerk te lopen. Dat lukt toch nog aardig. Ik loop nu Jan Munster achterna. Hier ruik je nog wel de brandlucht. Zo, nu staan we echt in de hal van de kerk. Dat is de ingang van de kerk. Een half afgebrande kerk in het midden van de Molukse wijk in Hogeveen. Dat is wat rest na de Molukse kerkbranden in september van vorig jaar. Toen werd in één nacht brand gesticht in de kerken van Nijverdal, Assen en Hogeveen. Wat volgde was een periode vol geruchten en complottheorieën. Weet u, We hebben een vergelijking gevonden tussen het begin van de burgeroorlog op de Molukken. In en die duurde tot 2002. En dit, die burgeroorlog is begonnen met het inbrandsteken steken van de Molukse kerken. De Indonesische regering zou erachter zitten. Of zouden de kerken misschien in brand kunnen zijn gestoken door ontevreden Molukkers? Een gedachte die de Molukse schrijfster Sylvia Pessirerom destijds hard afwees in dit programma. Een kerk is echt een heilig iets. Alle dingen die met ons leven te maken hebben, alle hoogtepunten in ons leven beginnen in een kerk. Het is bijna een symbool en wij doen niks aan onze symbolen. Die gaan we zeker niet in de, in de brand steken. Maar politieonderzoek leverde geen daders op. Dirk Neef, voorlichte politie Drenthe. Heel opmerkelijk is natuurlijk uh, dat het alle drie Molukse kerken uh, betreft. En een, een tweede verband is wat we hebben kunnen vaststellen... is dat er dus in twee gevallen gebruik is gemaakt van een, eenzelfde vloeistof. Nou ja, Dat zou dus kunnen wijzen op eenzelfde dader of dadergroep. Maar verdere verbanden zijn door ons niet uh, vastgesteld kunnen worden. Nu waren de kerken vlak voor de brand, voorlopig tegen brand verzekerd. Is er met dat gegeven nog iets gedaan in het onderzoek? Elke speculatie waar uh, maar, uh, onderzoek naar gedaan kon worden, is onderzocht... Dus ook deze. Maar zoals ik al zei, eh, niets heeft eh, tot enig resultaat geleid. Bijna alle omwonenden rond de afgebrande Molukse kerk in Veen hebben een band met de kerk. Maar de stemming is somber als het gaat om de wederopbouw. De laatste ouderen van de generatie, eerste generatie die zullen wel dit niet meer uh, meemaken. En dat is natuurlijk heel jammer. Die somberheid is niet voor niks. Want de brandverzekering doet moeilijk. De kerk in Hogeveen was, net als tientallen andere Molukse kerkgebouwen in 2010 een tijd lang onverzekerd. Vlak voor de brand werd het gebouw in allerijl verzekerd. En los van de verdenking die dat met zich meebracht, was het verzekerde bedrag veel te laag, vertelt Jan Munster. Dan is de waarde van dit gebouw 6 ton. Dat is niet zo'n punt, als we maar die 2 ton. Als... Nou ja, je krijgt niet alles. Misschien uh, 60.000 of zo. Van ja, want als, als het gebouw 6 ton waard was en de verzekerde waarde was 2 ton, dan krijgt u maar een derde van de brandschade ja, terug. Maar ja, dat is niet zo erg. Dan heb je die een derde kun je vast beginnen. Ja. En daarna kun je uh, tegen de verzekeraar in beroep gaan: over waarom hebben ze die verschil gemaakt. Hoe kon het dat deze kerk, net als tientallen andere Molukse kerken, maandenlang niet verzekerd was en op het moment van de brand ook nog eens zwaar onderverzekerd. Je moet natuurlijk als, als eigenaar van zo'n kerkgebouw... jaarlijks verzekeringspremie betalen. In een bepaald jaar uh, heeft men dat niet kunnen doen. En dat is dus net uh, in het jaar gebeurd... waarbij uh, kerkgebouwen in Nijverdal en Hoogveen in brand zijn gevlogen. Het is niet bekeken of niet geïndexeerd, zo zou je kunnen zeggen? Dat is juist. Vertelt Gerard Kakisina... Bestuurslid van de eigenaar van 27 Molukse kerken, de Kerkvoogdijraad. De oorzaak dat deze koepelorganisatie de verzekeringspremie niet kon betalen... is pijnlijk en schaamtevol voor de Molukse gemeenschap. Tien jaar geleden verspeelde de raad een miljoenenkapitaal door foutieve beleggingen. Dat geld was bedoeld voor het onderhoud van de kerkgebouwen. De koepelorganisatie kan die verplichting nu nauwelijks meer nakomen, zegt Kakisina. Om heel eerlijk te zijn, uh, zijn de, de middelen te beperkt om uh, de kerken, kerkgebouwen te onderhouden. Dat de koepelorganisatie van Molukse kerken geen geld meer heeft... trekt al tien jaar een spoor van vernieling door de Molukse kerkgenootschappen. Zo leidde de Molukse kerk van Fase, vorig jaar in dit programma De noodklok omdat hun kerkgebouw deels op instorten stond... en de koepelorganisatie maar niks van zich liet horen. Dit is de consistorie. Dat is de kerkraadskamer. Nou, ziet. Dit, dit ziet er heel erg deplorabel uit, meneer Noja. Ja, het, is, uh, het lekt en uh, het heeft onlangs geregend. En dan het wordt allemaal nat. en Hier zitten uh, de schipsplaten op en het zuigt al het vocht op. Op de een of andere Er zit zelfs water in de lamp daarboven. ja. ja. En een nee, nee, nee. portretje van de gekruisigde Christus ja. is ook helemaal uh, door vocht aangetast. Je ziet het wel op het dak. Het, het, het ziet er niet meer uit. Aan de buitenkant ja. van, van het gebouw zie je dat het dak indeukt. Dat, dat duidt erop dat zo'n zo steunbalk van het dak gewoon, uh, was door midden ligt. Ja, dus het was door midden. Er is, uh, is niks meer aan te doen. Dan moeten we gewoon vervangen. Dus je kunt zien dat het... Uh... Ja, het is ver gegaan. De kerk in Fase stond half op instorten. Maar de eigenaar deed er niks aan. Kort geleden zijn de gemeenteleden op eigen kosten de kerk gaan renoveren... zonder toestemming van de koepelorganisatie. Die liet zo lang niks van zich horen... dat de kerk in Vaas en zelfs met een faillissementaanvraag dreigde. Inmiddels is dat dreigement van tafel omdat de koepel toch overleg toezegde. Maar dat overleg heeft tot op de dag van vandaag niet plaatsgevonden. Ja. Is het ook uw kerk die hier zo afgebrand staat? Ja, toen dat gebeurde waren we op vakantie op... Geweest. Maar wat moet er nu gebeuren? Want uh, het politieonderzoek is afgerond, de verzekering doet moeilijk. Hebben ze bij u al gevraagd om, uh, om, om, om geld te geven voor de herbouw van de kerk? Nee, nog niet. Nog niet? Nog niet. Nog niet. En zou u daar geld voor willen geven? Zeker weten. Ja, hoeveel heeft u daar voor over? Nou, ik weet het niet. Ik weet het nog niet hoor. Zoveel geld heb ik. De koepelorganisatie van Molukse kerken kan de eigen gebouwen niet meer onderhouden. Dat heeft geleid tot wrakke kerken die soms letterlijk dreigen in te zakken. En het heeft geleid tot wanbetaling van brandverzekeringen. De koepel, de kerkvoordijraad, is van plan om nu zelf onder de kerkleden geld in te gaan zamelen voor het onderhoud. Vertelt bestuurslid Kakisina. Dat, dat betekent dus dat, dat de uh, Molukse lidmaten van alle aangesloten kerken zelf een bijdrage moeten leveren. Zijn ze dat gewend? Uh, nee. Of dat plan snel wordt goedgekeurd, is nog zeer de vraag. De kerkleden in Hogeveen wilden hun afgebrande gebouw... graag voor 1 euro overnemen om de herbouw zelf in handen te kunnen nemen. Maar de koepel weigerde dat. Waarom? Eh, niet alleen hebben wij te maken met Hogeveen... maar ook met alle andere kerkgebouwen... waar kleine gemeentes gebruik van maken. Dus wat we dus willen, willen doen, is eigenlijk alle kerken te bedienen, alle 27 kerken, eh, solidariteit, en vooral nu. De in gestoken kerken in Nijverdal en Hogeveen... waren niet of incompleet verzekerd. Het komt erop neer dat de Molukse gemeenschap de schade zelf moet betalen. Voor een kleine kerkgemeenschap die dat niet gewend is... zijn dat hoge bedragen, vertelt bestuurslid Gerard Kakesina van de koepelorganisatie Kerk voor Dijraad. Het schadebedrag in Nijverdal? De eerste inschatting was zo rond de 250.000. En daarvan is inmiddels binnen? 45.000, En het schadebedrag in Hogeveen? Uh, voor zover ik weet, 440.000. En van dat bedrag is er maar een fractie binnen, vertelt Ben Haurissa... de fondsenwerver van de kerk in Hogeveen. We zitten op 8.000, 9.000 euro. Dat zal het wel zijn. In een brief aan alle aangesloten kerken... een brief die in ons bezit is geeft de kerkvordijraad toe inmiddels geen geld meer te hebben voor het onderhoud van de kerken. In de brief maakt de koepelorganisatie duidelijk... dat de plaatselijke kerken voortaan zelf maar onderhoud en renovatie moeten uitvoeren op eigen kosten. Maar dat mag alleen na toestemming en de kerken blijven eigendom van de koepelorganisatie. Het ziet er somber uit voor de Molukse kerkgemeenschap in Hogeveen... waar de afgebrande kerk midden in de woonwijk staat... 10.000 euro op een schadebedrag van 4,5 ton. Met een koepelorganisatie die geen cent meer te makken heeft... en een verzekering die maar een schijntje van de schade dreigt uit te keren... als het al zover komt. Kerkbeheerder Jan Munster vertelt dat met name ouderen moeite hebben... met die geblakerde resten. Veel uh, uh, mensen van, de, van onze eerste generatie... hebben nog niet gezien hoe het eruit ziet. Want uh, dat speelt heel veel dingen naar boven. Die durven niet te kijken? Nee, nee, nee. Die willen dit niet zien? Nee. Een reportage van Steven Emmens en Peter Siebe... over de grote financiële problemen in de Molukse kerkelijke kring. De herbouwplannen in Nijverdal en Hogeveen stagneren daardoor. Het enige lichtpuntje is dat de brandverzekering voor de Molukse kerken... sinds drie weken eindelijk weer geregeld is. Maar voor de Molukse gemeenschap in Nijverdal en Hogeveen... komt dat als mosterd na de maaltijd. Riviera Live. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Vandaag met Youssef Asghari. Youssef, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Ik wil een appeltje schillen met Fouad Delhaji. Die heeft een stuk geschreven over dat wij iets meer zouden moeten doen. Marokkaanse Nederlanders in dit geval. Om die protestbeweging van 20 februari te ondersteunen. Het loopt een beetje uit de hand. De protestbeweging de, in Marokko? Ja, uh, zeg maar zeven dagen na de val van Mubarak. Uh, had je dus een hele grote uh, protestdemonstraties overal in Marokko. En nu zie je dat sinds de koning in maart heeft aangekondigd. om de grondwet te hervormen. ja, dat het een beetje stiller is geworden. Maar de laatste twee weekenden is het weer gaan rommelen. En ik denk dat wij, maar dan wil ik even checken of dat klopt... verschillen van de manier waarop wij een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Ik vind, als wij zeggen, Marokko moet ons uh, met rust laten hier in Nederland. Hè? Ja. We zijn hier al heel lang, we wonen hier, we leven hier. Dan vind ik dat we ook bescheidenheid ons zien als we niet te veel politieke aspiraties hebben richting Marokko. We kunnen het wel ondersteunen. En ja. daarin wil ik eigenlijk vragen aan Fouard... hoe ziet hij concreet zijn hart en kreet... Ja, Fouad Al-Hadji, goedemiddag. U bent uh, van de PvdA, Rotterdamse raadslid. Ook Rotterdam, nog, hè? Ja. ja. ja. Nou, hoe wilt u die uh, beweging, uh, die, die demonstraties daar ondersteunen in Marokko? Nou, wat mij betreft kan die uh, 20 februari-beweging, zo heet die... Uh, niet voldoende steun uh, krijgen vanuit Nederland en de rest van de wereld. Want Waarom? Ik heb, mij natuurlijk ook, nou ja, ik heb mij destijds ook niet stilgehouden als het ging om Zuid-Afrika. Ik heb me nooit stilgehouden als het ging om Pinochet. En helemaal als het gaat om het land waar ik zelf geboren ben en vandaan kom... Ja, vooruit, ja, vooruit. Ja. Sorry dat ik onderbreek. maar hoe zie jij de steun? Kijk, we, we praten er niet over, dat is goed, hè? Als we krijgen aandacht hierdoor. Maar hoe zie jij verre steun? Moeten wij bij de ambassade, de Marokkaanse ambassade... Ja... Uh, daar ook gaan demonstreren. En vind jij het niet te ver gaan hè, dat we onze mooie met een land ja, waar we eigenlijk niet meer een politieke band mee hebben of mee willen hebben. Het is toch een gevoelig punt, of niet? Het is geen politieke band. Kijk, ik ben natuurlijk officieel ben ik ook nog steeds gewoon Marokkaan, dat staat de grondwet. Maar helemaal, als die mensen zelf zeggen van help ons, uh, steun ons en wees solidair. Ja, en ik ben, uh, daar wil ik daar graag steeds aan bijdragen. Maar wat oh. vragen zie je dan? Want ik ben daar ook geweest, hè. En ik heb gezien, op zich, ja, die politieke vrijheden... dat willen ze overal in de Arabische wereld, maar waar het echt om gaat... is gewoon in twee woorden samenvatten. of één woord eigenlijk, ze willen gewoon werk... Want dat geeft waardigheid, dat heb ik een Rabat gezien. En uh, ja, de rest, kijk, dat, dat kunnen wij doen door bijvoorbeeld uh, vrij regelmatig naar Marokko te gaan en mensen uh, wat geld toe te geven. Oké, okay, nee, voor nee, wat. Ik, voor ik, wat ik, zeg ik, even ik, hoe ik, je concreet nee, die februari-beweging daar wil steunen. Nee, even concreet. Ik, ik denk toch echt dat u uh, om het probleem heen draait. Kijk, uh, mensen zoals u, denk ik, die, die, die hebben de neiging om uh, over een. Uh, een niet-democratisch land te praten alsof het een democratisch land is. Dat is dus niet zo. Maar dat doe ik ook niet, hoor. Zondag... Nee, maar Alleen al wat afgelopen zondag. Nee, nee, ik doe het helemaal niet. De, de, de, maar de, nee, de, de de voel is... het even door. Ja? Ja. Nee, alleen al afgelopen zondag zijn er in meer dan 100 steden mensen massaal de straat opgegaan. om te pleiten, om te vechten voor uh, vrijheid en democratie. Okay. En een snoeihard een snoei optreden van de oproeppolitie was hun deel. Dat was het antwoord van de autoriteiten. De beelden gingen volgens de hele wereld over. En we zien nog steeds dat er journalisten worden opgepakt dan zie je nog steeds dat mensenrechten worden geschonden. Dan dus even ik... concreet voor wat al hard. Hoe <laughs> vindt u dan dat die beweging gesteund moet worden? Nou ja, door uh, dat vanuit Nederland, door mee te doen met demonstraties in Nederland, door uh, het debat daarover aan te wakkeren, door ook te zeggen, de, de, ja, die steun te betuigen. En dat is dat gebeurt nu te weinig, maar, zegt u. Maar uit. zou je dan eerst de beste vliegtuig willen pakken naar Rabat rabat gaan gaan om daar te demonstreren, bedoel je dat? Nee, ja, want, hij bedoelt Nederland. Dat bedoelt hij hè? niet, want we hebben die demonstraties ook in Nederland georganiseerd, in Rotterdam, in Amsterdam, hmm. in Utrecht afgelopen zondag. Dat zie je ook in Brussel. En dat gaat ook prima, zoals het nu uh, gaat, thans, uh, qua uh, support, qua solidariteit. Ik maak me wel zorgen om het uh, uh, buitenproportionele geweld in Marokko. Dat is nee. natuurlijk uh, zelfs zo erg dat Sarkozy afgelopen maandag heeft gezegd... jongens, hou op met dat geweld in Marokko, want zo kan ik jullie ook niet verdedigen in maar Europa. Daar zijn we het met elkaar eens, okay, hè. Jozef Ascari, de? waarom loop jij dan niet mee in een demonstratie in Nederland om die beweging in Marokko te steunen? Nou, ik denk, ik denk dat wij niet de eerste viool moeten spelen. Ik denk dat onze bescheidenheid siert. Ik uh, wil niet zeggen dat we al die misstanden niet moeten benoemen... en uh, moeten bespreken. Ik doe het al uh, ruim tien jaar in, in de Nederlandse media. Maar ik denk dat er genoeg misstanden zijn... ook in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Hè, waar we ook op straat voor op kunnen gaan. Ja. Ja, denk aan gewelddadig de gewelddadige huiselijk geweld, ontsporing... Dat van, moet voorrang uh, hebben, vind je? Dat moet voorrang hebben. En ja. bovendien vind ik dat democratisch ja. denken... binnen de Marokkaanse gemeenschap... en dan heb ik het over de meeste... Bedoel ik, ik heb het niet over jou vooruit, uh, is heel, van heel erg laag niveau. Dus wij moeten even zelf het voorbeeld geven... Uh, als het gaat om hoe we kinderen opvoeden... dat we ze niet autoritair gaan opvoeden... een ban uh, laten maken voor mensen die een uniform dragen... Uh, of die in de rand ja, iets hoger zijn. Wat heeft dat te maken met internationale solidariteit, meneer Azrari? Nou, in die zin dat we eerst bij onszelf moeten beginnen... en als we onszelf uh, verbeteren, dan kunnen we het goede voorbeeld uh, geven... en dan kunnen we misschien een bijdrage aan leveren. Maar ik vind ook voor, uh, dat je je vraag moet stellen... je bent lid van de Partij van de Arbeid. Ja, klopt. Heeft de Partij van de Arbeid sowieso een initiatief uh, getoond? Ik uh, bedoel, je bent daar lid van... Uh, door te zeggen, nou, we, we eindigen nu de samenwerking, want uh, het geweld, uh, dat, uh, dat loopt nu de uit. Dat heb ik niet uh, gehoord. Oké, okay, voor wat, wilt u daar even op reageren? Hey, ik ben al een jaar bezig om uh, uh, acties rond internationale solidariteit, ook mede namens de naar arbeid, met het te helpen organiseren, om op te komen voor de mensen in Libië, op te komen voor de mensen in Tunesië, en vervolgens op te komen voor de mensen in Syrië. Aanstaande vrijdag gaan we dat nog doen, heel nadrukkelijk in Rotterdam. Ja, en mijn dus, punt is, je moet het, je zou, ik zou het dichterbij spelen. Hè. Je hebt een, een, een Nederlands uitdrukking. Een beter goede vri, berg, buur beter, dan een goede, verre vriend. goede buur dan, dan verre vrienden. Dus ja. ik zou zeggen, hou het gewoon hier in het ternhuis. En als wij het goede voorbeeld kunnen geven. Nee, het, het, en ik dus, zeg het niet zomaar vooruit, voor sorry. Want voor het gaat niet om een verre vriend. Het gaat om mijn neefjes en neefjes en tantes in Marokko. Zeker, het dus, zeker. die heb ik zelf ook, ook bezocht. Het... Maar ik vind dat die verandering van binnenuit zou moeten komen. Wij hebben niet die band die zij hebben, zij uh, uh, maken het. Dag in, dag uit. Nee, die misstanden, corruptie, onrechtvaardigheid. Ik hoef je daar niks over te vertellen. Steun ons, wees solidair. En dat ben ik. Dat ben ik altijd al geweest. Voor wat is het teleurstellend dat de opponent zo gematigd reageert? Dat Youssef niet meedoet? Nee, maar die twee spannen altijd al geweest. Je ziet dus dat mensen denken dat... Die praten over land als Marokko, als een democratie is. Ja, het is natuurlijk onmiskenbaar dat... dat. het is geen democratie. Daar zijn we met elkaar eens. Het is dan een land als Syrië... Maar op dit moment is het zo dat het enige verschil tussen die twee landen is dat Syrië schiet met wapens en Marokko sla slaat met knuppels. Ja. Voor de rest is iedereen die tot nu toe dacht dat dat een uitzondering was op al die andere Arabische landen, die is na afgelopen zondag keihard wakker geworden. Ik raad meneer Azrari aan om zijn wekker na te kijken, want de feiten wijzen toch eens een nadeel. Op dit moment. Ja, maar dat zijn hele mooie woorden. Dat, dat, dat is, dat nou, is het wat ik, ik zag in het stuk van u. U blijft bij, bij mooie woorden, maar ik, ik, ik merk dat, ik, dat er geen acties op volgen. En ik zeg tegen u, van: waar u woont, daar moet u acties gaan ondernemen. Dus hier in Nederland. Hè? En Als u zegt, van: we moeten ons bemoeien met de politieke situatie in Marokko. Ik vind dat we daar in een tweede viool zouden moeten spelen. En dat we daar afstand van zouden moeten nemen. En u weet dat het een heel gevoelig punt is. Als u zegt, en met mij eens bent, ja. dat Marokko zich niet moet bemoeien met de Marokkaanse onderdanen hier... En zo zien ze onze onderdanen, niet burgers yeah. hè, van Nederlandse nationaliteit. Dat vind ik dat wij ook niet andersom dat we zouden moeten doen. En dat Marokkanen in Marokko veel beter weten wat er speelt. Okay. en dat zij Tot slot, één voorstel van Hotel Laatste woord. Nee, gewoon zo dat we onderdanen zijn van Marokko en onderdanen zijn van Nederland. Dus je mag je met alle recht bemoeien met beide landen. En dat daar laat het bij. Misschien ja. dat jullie een keer behalve een appeltje schillen een appeltje met elkaar moeten gaan eten. Dat <laughs> uh, me wel lekker. Okay, ja. Ja. Dankjewel, ja. Yusuf Askari en Fout, El -Hati. Ook Namens mij. Nog een fijne dag. Ja. En dat brengt ons aan het einde van deze uitzending van Dit is de Dag. U, uh, ik verwijs u nog even naar de website. Kijkt u daar nog eens even op. Dit is de dag.nu. Zometeen na het nieuws van half vier, uh, de Villa. Met Ger Jochems en Blok. Ger, wat gaan jullie. Doen. We praten met FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Ze was op het congres van de Europese vakverbond in Athene. En we gaan het met haar hebben over de rol van de vakbeweging in de financiële crisis. En verder, de gevechten in Jemen die tussen het leger en de opstandelingen die worden steeds heviger. En uh, correspondent Judith Spiegel die houdt ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar niet e dat we eerst geluisterd hebben naar het nieuws met Onno wit Radio 1, het NOS-journaal.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 Aanleiding voor de stresstests is het ongeluk met de Japanse Fukushima-centrale na de tsunami. De Afghaans-Nederlandse vrouw die eind 2009 in Zeist een landgenote met benzine overgoot en een brandstak... heeft 18 jaar cel gekregen. Moord is bewezen, maar het motief van de vrouw blijft in de raadselen gehuld. Een aanwijsbaar conflict hadden de twee niet, zegt de rechtbank. En naar twee FIFA-kopstukken wordt een onderzoek ingesteld wegens omkoping...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 A10 West naar Zaanstad, al drie kilometer voor de Koentunnel. En bij Rotterdam op de A20 naar Gouda, staat tussen Schiedam en het knooppunt der 4 vier kilometer. Dan op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Daar is het wat drukker door omrijders van een, uh, vanwege een ongeluk eerder vanmiddag op de A15 bij de Noordtunnel. De file is daar al verdwenen, maar uh, tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 staat er op de A3 of de N3 nog 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn er tot half vijf. Met na vier uur ons buitenlandpanel en daarin analyseren wij de ongekende populariteit van Barack Obama in Europa... En uh, hij reist hier op dit moment rond. En wij vragen ons af op welke daden van de Amerikaanse president die populariteit eigenlijk gebaseerd is. En daarvoor is FNV-voorzitter Agnes Jongerius de gast. Zij was vorige week met alle Europese vakbondsleiders op congres in Athene. In het financieel en sociaal praktisch failliete Griekenland. Over dat land en de problemen die de vakbond daar ondervindt, gaan we het zo meteen met haar hebben. Voorop of aanmerkingen? En waardevolle kritiek, ga naar onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. En ik zou met Judith Spiegel praten, correspondent in Jemen, over het steeds heviger wordende geweld daar mm -hmm. tussen regering en. Uh... Opstandelingen. Maar Judith Spiegel is er niet. Laten we maar gelijk overgaan naar Agnet Jongerius. lijkt bij een goed plan. Als het goed is, mevrouw Jongerius, bent u er wel? Jazeker. Ja, in Den Haag. In Den Haag. Griekenland, uh, daar gaan wij het over hebben, wankelt op de rand van de totale financiële ondergang. Dat zal niemand ontgaan zijn. En elke oplossing om, om die miljardenschuld, om daarvan af te komen, stuit op maatschappelijk verzet. Elke dag felle stakingen en demonstraties. En ook dat is niet verwonderlijk. Om de tafel met elkaar zou je dan zeggen, maar nee, want in Griekenland is geen sprake van ons zogenaamde poldermodel. Overleg tussen overheid, bonden en werkgevers bestaat daar gewoon niet. Er bestaat daar alleen maar strijd. Bonden willen natuurlijk de rechten van hun leden niet ten koste van alles opgeven. En de regering moet onder dwang van de Europese Unie en het IMF alleen maar keihard saneren, anders krijgt het geen cent meer. Mevrouw Jongerius, dat is in een nutshell een soort onmogelijke situatie ja, geschetst. Uh, u was met alle andere Europese vakbondsleiders... vorige week in Athene of Oplezers, daar congresseerde u. Ja. Was Athene een bewuste keus? Uh, het was een uh, bewuste keus, hoewel ik denk, als ik helemaal eerlijk ben... de keuze gemaakt is op een moment ja. dat Griekenland... nog niet aan het infuus van uh, de Europese Centrale bank en de IMF lag. Maar dat er in het zuiden er meer problemen waren met, het, met de economische crisis dan in het noorden van Europa, mm -hmm. dat was op het moment van de keuze al wel bekend. Ja, ja en dat, was dat overigens iets wat u verbaasde? Dat het, zuiden, dat het in het zuiden harder aankwam dan in het noorden en dat daar uh, sowieso meer problemen zijn als het gaat om gezamenlijk eruit komen? Nou ja, kijk, uh, je hoort de laatste tijd wel heel veel mensen die zeggen, ik heb het altijd al gezegd... Griekenland had eigenlijk niet bij de Europese Unie uh, uh, gemoeten. Dat is makkelijk, hè, achteraf. Uh, ja, achteraf uh, uh, is er blijkbaar opeens een heel andere, uh, uh, andere waarheid. Maar uh, kijk, de problemen die uh, Griekenland nu heeft... <coughs> zijn volgens mij problemen die er bij de toetreding ook al uh, waren. En mm -hmm. nou ja, uh, eigenlijk staan we natuurlijk met z'n allen uh, voor uh, de vraag wat is die Europese Unie nou, nou nog? Zijn we met elkaar... Hè? proberen mm -hmm. we met elkaar het leven voor burgers in Europa beter te maken? Of zeggen we, als er eentje niet meer mee kan, mee kan doen... Ja. Uh, laat maar gaan. Ja, want natuurlijk, uh, Europa is vooral een economische en monetaire unie. Maar als het gaat om sociale cohesie of überhaupt sociaal beleid... dan heeft Europa als geheel eigenlijk helemaal geen stem. Dat is zijn gewoon de lidstaten zelf onderling. En dus ook de bonden en werkgevers en, en, en de nationale parlementen. Maar ja, kijk, er zijn wel een aantal regels op sociaal gebied... Uh, die wel uh, Europees worden vastgesteld. Bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Uh, Daar is mm -hmm. redelijk veel Europese uh, regelgeving voor. Maar uh, bijvoorbeeld inderdaad als het gaat over de pensioenstelsels... Uh, het loonniveau, uh, het aantal vakantiedagen... Uh, daarvan hebben we uh, bij de vorming van Europa afgesproken. Dat zijn nationale stelsels. Mm -hmm. uh, dat zijn nationale stelsels. Daar heeft Europa zich niet mee te bemoeien. En, nou ja, mijn verbazing was bijvoorbeeld groot toen ik afgelopen week... Angela Merkel hoorde zeggen... Ja. Uh, we moeten in Europa allemaal hetzelfde aantal vakantiedagen gaan krijgen. Bedoel, dan bemoeit inderdaad Europa zich met dingen waarvan ik denk kom op zeg, ga ze de echte problemen oplossen. De echte problemen in Griekenland. Ja, en die zijn? Nou behalve, ja, behalve bijvoorbeeld, de uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat uh, de werknemers... of ze nou in de marktsector of bij de overheid werken... keurig uh, van hun uh, loon loonbelastingen eh, betalen. Dat gaat gewoon allemaal eh, via de loonstrookjes. U gaat nu zeggen dat zij eigenlijk de enige zijn... die belasting betalen in Griekenland. Nou ja, daar komt het <laughs> eigenlijk wel op neer. Ik heb het voorbeeld in de afgelopen dagen... meer in de kranten eh, gelezen. Maar mm -hmm. eh, inderdaad dat voorbeeld van een arts... Eh, die eh, wel in een uh, Porsche Cayenne rijdt... Eh, maar aan de belastingdienst opgeeft... dat hij 12.500 euro op jaarbasis verdient. Eh, waarvan dan ook de Grieken zeggen... als je eh, inderdaad behandeld wil worden dan word je geacht op de parkeerplaats uh, een uh, envelop met inhoud te overhandigen. Mm -hmm. uh, bedoel, dat zijn de mensen die buiten het belastingssysteem kunnen blijven. Uh, de Griekse orthodoxe kerk bijvoorbeeld ook. Bezit uh, twee derde van de grond in Griekenland. Ja, veel, en, en veel van die eilandjes hè, zijn van hen. En heel veel van die eilandjes. Ja. En zijn, omdat ze een kerk zijn, uitgezonderd van belastingen uh, betalen. En het lijkt er haast op dat uh, Europa Griekenland dwingt. Maar je moet dan wel een katholieke kerk zijn. Want de Rode Kerk heeft dat weer niet. Um, uh, ja, dat, dat denk ik dan inderdaad uh, niet. Het is de, de Grieks-Orthodoxe, dat is ook een ja. beetje... Uh, huh? uh, uh, ja. Het is wel verwant aan de katholieke kerk. Maar als de Europese Unie nu uh, Griekenland dwingt... Uh, om juist bij die mensen die welkeurig hun belasting betalen... Uh, uh, daar ook nog aan de salarissen te komen... dan zeg ik, dat vind ik niet eerlijk, nog los van het feit... Mm -hmm. uh, dat onze stelling is, uh, die van mij en die van mijn Europese collega's... Ja. als het over lonen gaat, mm -hmm. dan gaan sociale partners daarover... dan gaan werkgevers daarover, dan gaan uh, werknemers daarover... Nou. die sluiten de CAO's. Dan zit je een beetje problematisch meteen in Griekenland... want ik zei het al even in de inleiding... Uh, die overlegcultuur die wij hier in Nederland kennen, hè, het poldermodel waarvan mm -hmm. sommige mensen dan zeggen dat is misschien ook alweer wat erg doorgeschoten. Maar goed, er wordt in elk geval overlegd, sowieso in Noord-Europa. Hoe zuidelijker je komt, hoe minder er sprake is van overleg. Dus als je zegt uh, over lonen, daar moet Europa zich niet mee bezighouden, dat moeten sociale partners doen in een land als Griekenland wordt er niet gesproken. Er wordt gevochten. Nou ja, er wordt niet gesproken zoals wij spreken met de overheid... Hè, door werkgevers en werknemers gezamenlijk. Volgens mij eh, reserveren we daar eh, dat label eh, poldermodellen eh, voor. Er wordt natuurlijk wel gewoon gesproken over de cao's. Er zijn ook daar eh, collectieve contracten. Ja. Eh, er zijn dus ook daar gewoon op bedrijfsniveau... CAO-onderhandelingen en dat die soms met wat meer stoom en kokend water gepaard gaan... dan wij in het gezapige Nederland mm -hmm. uh, uh, gewend zijn. Uh, dat is misschien een ander ding, maar uh, over CAO's, over uh, de arbeidsvoorwaarden van mensen... ook daar vindt gewoon overleg tussen werkgevers en werknemers... Uh, in bedrijven uh, en instellingen plaats. Ja. Het thema van het congres was, uh, van, van het uh, congres van het Europese vakverbond... Mobilizing for a social Europe. Mm -hmm. uh, dat is bijna ironisch als je ziet wat er nu inderdaad in Griekenland gebeurt... op het gebied van die sociale zekerheid. Om die toren schulden te betalen, wordt dat inderdaad als eerste ontzettend aangepakt. Ja, De lonen dat... zijn geloof ik het afgelopen jaar 15% verlaagd. Allerlei publieke diensten worden wegbezuinigd. Er gebeurt dus precies uh, uh, wat u zegt... en waar uw collega-bonden in Griekenland zo boos over zijn. Mm -hmm. Die mensen worden gepakt. Ja, zeker. En. Kijk, als het zo was uh, dat je door bij elkaar te komen en door een mooie resolutie uh, op te stellen... want uh, er zijn echt prachtige teksten in Athene afgesproken. Oh, er is echt wat gebeurd. Uh, uh, uh, maar uh, helaas verander je inderdaad met prachtige teksten de werkelijkheid uh, nog niet. En dat is natuurlijk inderdaad een punt van, uh, van zorg. Een oud-collega van ons mm -hmm. uh, uit Europa die tegenwoordig minister van Sociale Zaken in Portugal is. Ze is niet te benijden. Nee, dat is een land wat een uh, beetje de Griekse kant op gaat. Uh, precies. Die zei, uh, ja, jullie hebben wel die slogan nu gekozen... mobilizing for social Europe. Maar volgens mij staat eigenlijk Europa zelf mm -hmm. te wankelen. En niet alleen het sociale Europa, maar Europa zelf is aan het, uh, aan het wankelen. Kijk, onze boodschap uh, in de richting van uh, de Europese... maar ook de nationale regeringsleiders... Uh, is eigenlijk uh, uh, de volgende. wil alsjeblieft eens kijken naar een manier... waarop we in Europa niet alleen maar bezuinigen... maar ook weer nieuwe groei kunnen krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar de Griekse situatie. Als de overheidsuitgaven uh, uh, krimpen, hmm. de werkloosheid groeit... dan is uh, er misschien wel er geld bespaard... Maar per saldo, hè, de economie is in één jaar met 4,5% gekrompen... dan is de staatsschuld, die altijd weer zo'n rekensommetje is... van hè, wat zetten we per jaar om en wat is onze schuld toch nog gestegen, ondanks het feit dat ze behoorlijk okay, dat bezuinigd is, dat hebben. Dat is de bekende school die zegt, als je zo verschrikkelijk bezuinigt... en alleen maar saneert en verder nergens meer in investeert... dan gaat een land ook kapot en nou je ja, kan je niet meer leven. Dan heb je inderdaad een, een negatieve spiraal te mm -hmm. pakken... waarvan ik... Nou ja, we hebben gekeken daar... Maar ik zie echt niet hoe ze daar nou 1, 2, 3 weer nieuwe sprankjes hoop kunnen krijgen. Nee, maar en zie, inderdaad heeft bezuinigen u... kan. Maar, maar uh... ziet u wel hoe, hoe, daar, hoe je daar een sprankje hoop zou kunnen krijgen... Uh, door bonden inderdaad met elkaar, maar ook met, met de overheid en met werkgevers rond de tafel te krijgen? De, een aantal vakbonden daar in Kiekerland was bijvoorbeeld ook al woedend over jullie aanwezigheid daar. Dan zeker, zeker. Nou, vraag je je af waarom? Wat, wat bezielt hen? Dat ze maar... dit niet met beide handen die solidariteit aangrijpen? Ja, maar ja, dat was inderdaad voor ons een unieke ervaring dat we opgewacht werden door... Een van de vakbonden die demonstreerden tegen de rechts van hun collega's ja, onder de titel bureaucraten gaan naar huis. Uh, uh, nou heb ik niet het idee dat wij bureaucraten zijn. Maar ja, inderdaad, uh, er moet ook in Griekenland overleg plaatsvinden... over hoe verdelen we die rekening Precies, van de rekening uh, van de crisis. Mm -hmm. uh, want uh, nu uh, wordt die echt te gemakkelijk neergelegd bij de uh, werknemers... omdat zij uh, nou ja, die belasting eigenlijk helemaal niet kunnen, uh, uh, kunnen vermijden. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook bang... Uh, dat ik hier op 25 mei niet opeens het poldermodel in Griekenland kan uh, importeren. Uh, we zouden misschien een mooi exportproduct uh, hebben... maar ja. het gaat wel precies over deze vraag. Het gaat in Griekenland, het gaat overigens ook in Brussel... over de vraag, uh, uh, willen de, uh, de politiek verantwoordelijken... Mm -hmm. uh, alsjeblieft de stem van mensen, van werkenden, van gepensioneerden... serieus nemen en zorgen dat zij ook deel kunnen zijn van een eerlijk verdelingsplan. En dan het liefst ook een plan... waarin er in Griekenland, in Spanje, in Portugal, in Ierland... elders in Europa gewoon weer economische groei kan komen. Want uiteindelijk... Met bezuinigen alleen redden we Red het, niet. het niet. Nou is het zo. Ik zou niet durven onze eigen situatie in Nederland te vergelijken... met die erbarmelijke, trieste situatie in Griekenland. Maar toch, u bent voor dit gesprek even gelopen... uit een vergadering van de Kamer, een commissievergadering geloof ik... of een debat over de voorgenomen bezuinigingen... op uh, de, uh, so, de gesubsidieerde sociale werkplaatsen, ja, arbeidsplaatsen. de sociale werkvoorziening nee, en, en de waai om Zou je niet kunnen zeggen, toch, stiekem een parallel trekken... dat het een rode draad is op het moment dat het slecht gaat dat er een crisis is en dat er enorm bezuinigd moet worden... dat om een of andere reden altijd in eerste instantie gekeken wordt... laten we beginnen met die verzorgingsstatus een beetje af te breken... en het weghalen bij de mensen die het toch al moeilijk hebben. Dat ja, gebeurt dat, in dit geval bij ons in Nederland ook. Dat gebeurt bij ons in Nederland ook, zoals we ook in Nederland proberen... de salarissen van de mensen in de overheidsdienst uh, op nul te zetten. Dat zijn de makkelijke bezuinigingen. Uh, maar waarom is dat in... eigenlijk makkelijk? Want iedereen loopt toch te hoop als iemand die toch al... Een nou, moeilijk ja, heeft ik... nog een trap nakrijgt? Uh, uh, nou ja, in het geval van de sociale werkvoorziening... en in het geval van de Wajong... ben ik eigenlijk ook om die reden extra kwaad. Omdat dat de mensen zijn... Uh -huh. uh, die inderdaad niet zo makkelijk de straat op uh, gaan. Dat zijn de mensen inderdaad de meest kwetsbare in onze samenleving. En die moeten nu echt een gigantisch deel... van de bezuinigingen in de verzorgingstaat op zich nemen. We hadden voorafgaand aan het debat ook een demonstratie hier op het, uh, op het plein. en uh, We zijn dus met z'n allen naar binnen gegaan naar ja. de commissievergadering die nu uh, met uh, staatssecretaris de Krom in gesprek uh, is. Hoe staat het? U bent er net tijd bij geweest. Heeft u enig idee welke kant erop gaat? Nou ja, kijk, iedereen luistert nu uh, uh, sinds de verkiezingen uh, van de Eerste Kamer met speciale interesse naar uh, wat gaat de uh, collega van de SGP eigenlijk uh, zeggen. Ja. En uh, daar moeten we maar aan winnen hoor. Dat gaat ja, daar moet, moeten dingen we aan kunnen. winnen. Nee, dat is echt, uh, sinds maandag uh, is dit volgens mij nu de nieuwe sport. Allemaal het verkiezingsprogramma van de SGP lezen. En kijken hoe ze zich opstellen in het uh, debat. Mm -hmm. En uh, uh, gelukkig heb ik hier uh, de vertegenwoordiger van de SGP horen zeggen... dat uh, de financiering, uh, uh, ja. de enorme korting uh, die... Uh, uh, staatssecretaris De Krom wil doorvoeren... voor de sociale werkplaatsen ja. en voor uh, de waai uh, dat die wat hem betreft veel te groot zijn. Uh, uh, ja. Hij zegt wel, uh, er moet iets gebeuren. Uh, mm -hmm. Maar daar uh, is iedereen het punt. ook over eens. En daar is iedereen het over eens. Maar hij zegt, uh, De Krom bezuinigt... Te veel, en dat vond ik het hoopvolle nieuws van het hoopvol. debat net. En ja. nou nog iets hoopvols um, proberen te bedenken voor, voor Griekenland. U kunt in elk geval inderdaad toch proberen om dat poldermodel als exportartikel bij, u, bij uw collega bonden te slijten in ja. Athene. Ja. <laughs> Oké, okay, ga maar terug naar het debat. Agnes ga je Gerius, dank u wel. Voorzitter van het FNV, hartelijk bedankt. En dan is het nu tijd voor een wonderlijk maar waar gebeurt verhaal van één minuut? Pst, één minuut.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 Kurti Jones met Down in Memphis. En u kunt veel meer van hem horen op luisterpaal.nl. Ja, we gaan nog eens proberen contact te krijgen met Judith Spiegel. Zij is correspondent in Jemen, in Sanaa, de hoofdstad. Het geweld in Jemen wordt steeds heviger. Tenminste, 38 doden zijn er sinds gisteren gevallen... in de gevechten tussen het leger en de opstandelingen. Zondag zou president Saleh voor de derde keer een akkoord tekenen... over zijn aftreden, binnen een maand. Maar op het laatste moment weigerde hij dat weer te doen. En toen braken de gevechten uit. Judith Spiegel, hallo. Hallo. hallo um, je klinkt alsof je een tuil over je hoofd hebt. <laughs> <hums> uh, jij bent... Ja, maar dat, is, dat is niet zo natuurlijk. Nee. Zeg, jij bent in de wijkwezen kijken waar nee. gevochten is. Vertel eens, wat heb je gezien? Uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik... Het is eigenlijk gewoon een situatie. Ik ben er best wel schoon, omdat er een paar maanden wordt gevochten... en dan meestal toch... ...een beetje gelijk te gaan in het dagelijks leven... ...maar dat is in deze beurshassa daar heet het is... Het niet meer, ...dat het op een bepaalde manier had goed. Judith, Judith, Helemaal leeg, Judith, waren dicht, Ja. Judith, de, de lijn is heel erg slecht. Ik het is echt heel... bijna niet te verstaan. We gaan even opnieuw bellen. Oké. Okay. Oké. Okay. Hebben we nog muziek staan, lui? Ik geloof dat we muziek gaan draaien. En de regie die belt Judith Spiegel in Sana Jemen nog een keer. Want zij zal ons optopen. spiegel is weer aan de lijn en nu hopen we dat die lijn een stuk beter is Judith. Hallo. Ja, hallo. Oh nee. Ja, dit is wel wat beter geloof ik. Uh, we hebben het over het uh, steeds heviger wordende geweld in Jemen tussen leger en opstandelingen. Jij bent in de wijk geweest waar geschoten is. Wat heb je gezien? Uh, nou, ik heb, wat ik gezien heb blijkt toch wel heel erg op een oorlogssituatie. De wijk was compleet leeg, alle winkels waren gesloten. Uh, de paar mensen die op straat waren, renden om, om, om verdwaalde kogels te, te vermijden. En wat ik vast zag, en dat vond ik wel erg verwekkend, waren veel van diegenen die easy, hun spullen in de achterbak van hun pick-up laden. en vertrokken richting hun dorpen. Dus mensen zijn bang. Ja, dat klonk ook, steeds... ook wel, want het, het klonk al er behoorlijk ernstig. Er worden ook steeds zwaardere wapens gebruikt, hè? Precies. En het is ook... Kijk, je moet goed uh, onderscheiden op standelingen. En daar hebben we de jongens die aan, aan, op de universiteit uh, demonstreren tegen de regering. En nou, die zijn daar nog gewoon. Dat zijn niet deze mensen. De mensen die hier vechten tegen het regeringsleger, dat zijn, dat zijn stammen uit het noorden van Jemen. Uh, geleid door Sadiq al achmar dat is de leider van die stam. Of die stammengroep, moet ik eigenlijk zeggen. En ik met het president. Die groep heeft zich ook al maanden geleden aangesloten bij de anti-regeringsdemonstranten. En, en dat ligt eigenlijk door wat niet lekker. Dus vandaar dat hier nu die gevechten zijn uitgebroken. Ja. Um, deze clan chief is een vrij belangrijke man. Hè? Betekent dat dat het geweld uh, of dat de opstand een nieuwe fase bereikt heeft? Wat mij betreft wel... Uh... Ik was gisteravond ook nog even op het universiteitsterrein... om ons te informeren bij de studenten daarvan. Wat doen jullie hier nou van? Hè? Want die hebben natuurlijk maandenlang geholpen het moet vreedzaam, het blijft vreedzaam. En daar gaat het ons om. Nou, dat lijkt eigenlijk gewoon mislukt. En het lijkt er ook op alsof die demonstranten... een beetje aan de zijlijn geschoven worden. Omdat inderdaad deze man, nou, die kan af, ook vooral zijn broer Hamid al af, maar want dat is de leider van de belangrijkste oppositiepartij... Ik vind strijd aan het overnemen zijn en bepaalt niet. Ja. ja. Um, denk jij dat, hier gauw, uh, dat het regime gauw valt, dat Zalen nu echt uh, aan zijn stutten gaat trekken? Nou, ik vind dat moeilijk te zeggen, want dit is toch wel zijn initiatief. Dus hij zet hier wel duidelijk hard in. Uh, dat duidt er wel op dat hij zelfvertrouwen heeft. Mensen zijn ook bang dat dit pas het begin is, hè, dat hierna zich die gevechten zullen uitstrijden over de stad en daarna misschien wel het hele land. Of hij of dat gaat volhouden is natuurlijk allemaal maar de vraag. Maar ik heb niet de indruk dat hij op dit moment op zijn laatste loodjes loopt of iets in de geest. Nee. Nou, we zullen elkaar nog spreken en kijk uit. Judith Spiegel was dat in Sana, Jemen. Doe ik, dank je. Goed, en wij zijn zo meteen na het nieuws en de ster en het verkeer... en het weer bij u terug met Villa VPRO. En dan, zoals u gewend bent van ons op woensdag... ons buitenlandpanel. Blijf luisteren dus. Tot straks. Robots zijn niet te stoppen. Ja, de ontwikkelingen gaan verschrikkelijk snel.